Ja, Lucien is eindelijk gearriveerd uh, tot zover. Dus de carousel. En nu krijg je de volle laag. Ga je gang, ja. Lucien. is radio 501. De volle laag. Lucien Geefkens. Geefkens. Dus. 501. Mensen van horen, blokker en zwaar. Het is weer tijd voor de volle laag. En alle luidjes al daar oh. op het web, ook raar, jullie krijgen een flinke man. Die plaatjes draaien, zit weer voor u klaar. Ah. Met fout t-shirt hey, en vreselijk haar. Wat zegt u nou weer? Halve zolen, een geschudde broek. Oh. Echt wat je zegt, een oh. shabby look. Wat je weer gezegd hoor. Een radiohoofd en een lelijke bril. Als dat maar dat is, wat de luisteraar Een F-show. Veel akkoorden en veel melodie. Ja. Ook sonante ja. en kakavonie. Ja. Avantgarde, jazz en klassiek. Ja. Catchy liedjes en piano muziek. Nu modern en dan weer antiek. Ach, geen oh, mensen, geen paniek. Me Oh. Op 5-0-1 klinkt de dood vandaag. De volle laag. Wat wordt je weer gezegd? De volle laag. De volle laag. Allemaal ah, um, um, um. oh, plaatjes zijn in één keer warm. Oh, goeie, het is alweer zondag. Ja, Ik zat even niet op te letten en dan is het prompt alweer zondag. En het is kwart over zes. Ja, we dachten, het is Sint de Maarten, we willen u niet volledig de volle laag geven, dus uh, nou, vandaar dat we het laten beginnen. Uh, even kijken, en wat kunnen we vandaag weer winnen? Nou, inderdaad, uh, ja, het is Sint de Maarten, wist u dat? Maar ten, mensen natuurlijk in Geleen, Geleen, die weten dat niet, want die hebben een geleengeugen. geheugen uh, Want, die, uh, ja, die hebben helemaal geen Sint Maarten en ze zijn dan wel zo katholiek. Uh, maar Sint Maarten is een feestje voor kinderen die hinderen en uh, die komen er langs de deur uh, net als met halloween eigenlijk een soort halloween maar dan nieuw uh, Sint-Maarten uh, lopen de kinderen langs de deur met een de lampion en uh, die gaan aan elkaar lopen blaren en soms ook heel mooi dat deed ik nou vroeger was ik altijd heel mooi en ik zong altijd heel mooi wist u dat ik kom ook uit deze regio goed um, dan hebben we het ook over het Hoorn. het zuiderzeestadje uh, langs de Zuiderzee die ingedampt is en vervolgens het meer ging heten. En daarna weer het uh, Ja, Even los van alles, uh, komen er dus allerlei kinderen binnen, verwacht ik zomaar, met lampionnetje dat er begint te brullen. En wat kunnen ze winnen? Ja, wat kunnen ze winnen? Ja, en wat kunnen we vandaag winnen? Nou, komt u maar naar binnen. En u kunt vandaag winnen, kijk eens even naar de webcam, een schitterende cd van Peter-Jan Rentz. Uh, mevrouw Stemband en Kwebiet. Ja, die, die CD kon je al ja, maanden winnen door het uh, insturen van een cactus. Nooit gebeurd, uh, maar ja, nooit gebeurd, uh, niet gebeurd. We kunnen die kinderen hem gewoon winnen. En uh, uiteraard moeten we natuurlijk ook even laten horen hoe dat dan ongeveer klinkt. Uh, ja, en terwijl Matthijs uh, zich uh, maakt dat hij wegkomt. Uh, de biezen pakt en natuurlijk uh, zich, uh, zich scheert, scheer je weg, Matthijs. Uh, dan gaan wij even luisteren naar die serie die gewonnen kan worden door alle kinderen die langskomen. Spaghetti! Met een sausje. Kan gewonnen worden mensen. Ik hou erg van eten, ja ik heb altijd trek. Je zou zelfs kunnen zeggen ik ben een echte lekker bek. Van artesjok tot spruitje, van ganaal tot kapeljouw. Maar er is één gerecht waar ik het allermeest van. Met sausje, spaghetti, yum, yum, yum. spaghetti met een sausje, spaghetti met een sausje. Jam, Spaghetti met een sausje. S'avonds laat of s morgens vroeg. Daarvan krijg ik nooit genoeg. Ja, had u al het uitgekozen voor het eten, dan is ik wel echt een idee. Met een spaghetti, spaghetti met een sausje. Met een sausje. En laat de kinderen maar binnenkomen. Oh, laat de kinderen maar binnenkomen. Ik sliep hier met, met zo'n sausje van tomaat. Ik draai ze om de vork terwijl mijn mond al open gaat. Het water op. De tanden en mijn neus geniet. Ja, deze dit is mijn absolute favoriet. Spaghetti met een sausje, spaghetti met, met een sausje. sausje. Nou, jam, jam, jam. jam. ja, zing nou mee. Spaghetti met een sausje, s'avonds laat op morgens vroeg. Dan heb ik nooit, nooit genoeg. genoeg. Ja. Spaghetti Goeie tekst ook. Spaghetti met een sausje. Ja, als jullie gewoon een kaktus hadden ingestuurd, had je dit niet hoeven aanhoren. Dat is gewoon jullie schuld. Afgelopen zomer op een camping aan de zee. Natuurlijk in Italië toen vroeg men, doe je mee? Want er is hier vanavond een spaghetti-eetwedstrijd. Mijn vriendje zei, dat kan je toch nooit winnen, beste naam. S ik was nog aan het schrans en ze waren al weg af. Want ja, spaghetti eten daarvan word ik toch nooit moe. Uit een bolle bak zong ik de Italianen toe. Spaghetti met een sausje, spaghetti met een sausje. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik kan van mij een kanon vermaken. Morgen sprook, daar ik nooit. Spaghetti met een sausje. Spaghetti met een sausje. Spaghetti met een sausje. Met een lekker sausje. Met een lekker sausje. Ja, ik was net te laat om uh, echt een kanon van te maken. Uh, daarom gaan we verder met uh, een echt nummer. Echte muziek hier op Radio 501. En uh, dat kan natuurlijk niemand anders zijn dan de Gap Band natuurlijk met een grote kraker uit de jaren 70. Eind jaren 70 stonden ze op het podium. Met dit nummer. En later stonden ze ook op dit podium. Uh, maar niet op het 12 Jacob Stage. Daar komt in het tweede uur Laura Stavinoha. Inderdaad, in, in, in Den Haag geeft zij heel veel Noha. Want dit is het Stavinoha. Even kijken, heel gezellig. En uh, dit is. Uh... Zee, oops, up, ja, iets wat je moet zeggen nu. Substantie heer. heer. Yeah, and for the rest we're going to play kids-like music today. station is WGAP. Now we all you, oh, you oh. guys And you fingersnappers, you toe oh, tappers, oh. oh, and your oh, oh, I want y'all to say this with me. Bent u al lekker aan het eten trouwens? Bent u al lekker aan het eten wil ik even zeggen natuurlijk. Speciaal voor de luisteraars zeg ik dat omdat ze gevraagd willen worden om hun mening. Wat is uw mening over een willekeurige zaak? Bel even naar 079842100. 84210 Meningen over willekeurige zaken 079842100. 84210 Heeft u een mening over A, B, C of D? Laat het me weten. Er twee kinderen aan de deur. Het gaat er niet komen door die CD, hè? die is kunnen winnen. Weet de kinderen aan hoe lang op een CD is, weten ze dat nog? Heeft u daar een mening over? Bel dan. 0229 8421 00. kinderen mooier kunnen zingen. Dan winnen we vast een zeker die CD, die ene. U weet wel. Staat nog in de Ramshplaap parade op een Alright, even kijken. Nou, ik had uh, eigenlijk wel zin in dit nummer. Uh, ja, want ik had wel zin ik in een zal verhaaltje. zal jullie verhaaltje een Pools verhaaltje vertellen. Een Pools verhaaltje nog wel. Nou. Een verhaaltje voor het slapen Ja. Nou ja, nog niet slapen. Er was eens een koning, een page en een koningin. Eerst nog even zingen, hè, natuurlijk. Ze leefden tussen de rozen en kenden geen stormen of onweer. Nee. Ze hielden heel veel van elkaar en waren alle drie heel gelukkig. Ah. Maar... Ja. Op een kwade dag sloeg het noodlot toe. O oh jeetje. En kwamen ze op een afschuwelijke manier aan hun einde. De koning werd opgegeten door de hond. Ja, hoor. De page door de kat. En de koningin door een muis. Nou, jullie weten het verhaal al, maar er maar, komt er ook nog een liefje over. voordat jullie nu heel verdrietig worden... Ja, even... Nou, we moeten natuurlijk niet verkleppen wat nou het einde is. Dat uh, verstaan jullie maar zelf in het poos. Uh, want dat kan natuurlijk niet. Dit is uh, Bio, Sobje... Uh, ja, en de koning Oh, wacht, even kijken, ja, we zijn nog bezig Nee, maar ik wilde even kijken hoe dat nummer ook weer heette uh, En dat nummer heette natuurlijk Bibel, was Sobje Bibel Sobje zo Zuinne en pewna. Kochał ją król, kochał ją paść. Kochał jij. Dat is toch schitterend, mensen. En wilt u reageren, dan doet u dat op de babbelbox. Maar doet u dat dan vooral op de babbelbox van Man bij het Hond. Het staat momenteel in het winkelcentrum Echtenshoeven in Leiden. Uh, in Echtenshoeven in Leiden, trouwens, kunt u alleen reageren. Niet op het internet, want wij liggen eruit. Dames en heren, we gaan verder met een liedje van Case Choice. Omdat het mijn keuze is, omdat het J-score choice is en omdat het uh, ook die van L is. We maken een kringetje van jongens en van meisjes. Wij maken een kringetje van tralala. Maak nu een buiging, maak nu een buiging. Bij de hand, bij de hand, pak je matje bij de hand. Stop. En natuurlijk om het kinderachtige gedeelte. Daarom gaan we even verder met nog meer kinderachtige muziek. Als die kinderen niet binnenkomen, dan doen wij dat toch met deze geweldige kraker. Zingen in de kring uh, van... Uh, wie eigenlijk? Ja, dat gaan we even onderzoeken. Hier op Radio 501 wordt direct onderzocht. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Tussen Keulen en Parijs, ergens daar uh, klokken en vingers in de hoed. De papenkraam. en natuurlijk schip moeten zeilen. Al die krakers hier op Radio 501 voor jong en onbekend talent. Want wie kent ze nog? Ja! Yeah. Nou, dat is natuurlijk wel een goede beat, maar uh, nee. Even kijken, dat zit natuurlijk weer een veldje op. Het is natuurlijk een oud plaatje, ziet u. Ja, want het is in een kring gelegd. Kijk kijken hoor, nog een keertje. Ja! Hmm. Nou, goed nummer dit. Uh, ja, en als u het ook een goed nummer wil draaien, dan meldt u het gewoon even 84210 voor uw mening over verschillende dingen. Even kijken hoor. Mm. Nee, maar ik moet even op nieuwe plaatjes zoeken, want daar had ik er gewoon niet op gerekend dat die plaat ging aanhangen. En uh, doet het de internet alweer? Kunt u mij alweer horen? Ja, dan was dit een nummer speciaal voor jullie uit de kring. Uh, blij dat ik rij. Is natuurlijk, ook een ander nummer dat uh, zijn navolging verdient, want sommige mensen zijn eenmaal blij dat ze rijden en vandaar dat uh, Piet Bamberger daar een uh, kraker heeft, heeft uh, geschreven. Uh, even kijken: 126, nee, de blijde rijder, ja. Ben Versluis, natuurlijk. Ben Versluis hier op radio 501: is dat een kraker waar u, u te zeggen zegt? En als u geen u zegt, dan zegt u toch wel gewoon jij, want dat is natuurlijk blij dat ik rij.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 Misschien kunt u mij zeggen wie ik met het weekend hinder. Als ik op zondagmorgen vroeg heel knus met vrouwen en kinderen. De grauwe stad ontvlucht in de frisse Ja, en ondertussen wachten natuurlijk zijn... nog steeds op al de kinderen. Want we kunnen reis. natuurlijk nog steeds die prijs winnen. Prijzen, mensen, prijzen! De eerste van eh, meneer Cactus kan gewonnen worden met het best gezongen Sinde Maartenlied. Hoe die vredig koeien in een land. De kinderen weten toch niet wat voor muziek het is, dus dat is makkelijk. We rijden naar het bos.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 je wist nu vrouw en kinders met iets anders te verblijden Dan zondags op een flatje in de pijl meer te blijven Dat is verworvenheid van deze welvaartstijd Maar we blijven Blijde rijders Blijde rijders, Ah, Wat een tophit ja, inderdaad, we een tophit hier op Radio Fijne 1 Alleen maar tophits uh, als het erom gaat dat er een tophit gedraaid moet worden. En als er geen tophit gedraaid moet worden, dan draaien we toch geen tophit. Hallo, dames en heren, u luistert nog steeds naar de volle laag. En vandaag hebben we natuurlijk een speciale uitzending in, de kaant, in het kader van niemand minder dan Sint Maarten. Sint Maarten. Sint Maarten, Sint Maarten, alle koeden hebben starten. Hallo, dames en heren, en u kunt nog steeds winnen. Mensen en kinderen, kinderen, kom gewoon gewoon winnen. Lopen met je liedje... En als je niet binnenkomt lopen, dan blijf je toch gewoon buiten staan. Mensen, mensen. Er kan nog steeds gewonnen worden. Terwijl wij luisteren naar een lied. Een lied over um, geld. Een lied over geld. En Jessica Hoop zingt een hoop over geld. En uh, dat geld gaat gewonnen worden door mensen die een loterij hebben meegedaan. En daar ook een prijs in winnen. Uh, maar volgens ons uh, moeten we gewoon luisteren naar geld. Terwijl luisteren naar money. Speciaal voor u geïmporteerd. Yes, go hope. Hij wordt gebeld geloof ik. Ja. Ja, Jesper Hoop mag wel even ophouden met zingen. Inmiddels is het zo ver dat er een beller is. Een deurbeller. Ja, en waar kan het nog? Hè? Anders loopt Radio of heen, dat er de deurbellen zijn. Altijd maar weer de telefoon. Ja. Ja. Ja, Hou maar even op. Ik uh, zou zeggen, we gaan even kijken wie er binnenkomt. Oh. Oh, het is. Uh, ik meen dat het. Uh, het is wel een beetje een uh, rare figuur uh, die binnenkomt. Sorry, ik, uh, ik concludeer net dat het Jaap de Heus is die binnen is gekomen. Ik uh, ben er toch een beetje van geschrokken. Um, ja, ik wil even waarschuwen: zet die webcam vooral niet aan. Want uh, voor zover. Uh, nee, er is helemaal geen webcam. webcam is er net uitgevallen met het internet. Nee, maar ik uh, probeer even duidelijk te maken. Um, Jaap de Heus is dus. Uh, misschien kent u hem niet, hij heeft hier een rubriek. Dat leverde hij altijd keurig in mp3 aan, totdat zijn uh, de computer kapot ging. En toen moest hij alles noodgedwongen op cassettebandjes uh, opnemen. En dan stuurt hij voortdurend allemaal kassettenbandjes op. Ja, nee, Jaap, blijf er maar even staan gewoon. En, uh, ja. Nee, daar. Ja, op veilige afstand. Ja, ik zeg, eh... Uh, um. ik, ik weet niet wat hij hier komt doen. Oh, nou, er komen ook allemaal kinderen voorbij. Wat is dit nou weer? Nou. nou, ja, wordt worden natuurlijk allemaal afgeschrokken door Jaap de Heus. Uh, Jaap, je staat in de weg. Ga de kinderen lopen voorbij. Ja, nee. Uh, ja, maar ik probeer hem te zeggen. Jaap, hij is toch onogelijker dan ik dacht. Uh, meer een soort uh, voorbeloze, ongewassen... En dat bedoel ik in de zin van... Ongewassen in de zin van groeien natuurlijk. Ongewassen genoom. Het is een genoom. Jaap, je bent een genoom. Wat nou? Jaap wil, uh, Jaap wil heel graag zijn item doen. En de groeten. Ja, Jaap, uh, dat, dat kan toch allemaal niet? Hoor, uh, ik krijg inmiddels ook weer uh, berichten van uh, de internet. Uh, ja hoor, daar komen ze weer. De, uh, de radioadresje. Dat ik uh, volgens mij. Aan de aandacht moet ook aan niet vast. Dat nou, loopt me hele item in de stoep En wat als er binnenkinderen binnenkomen. Die kijken uh. natuurlijk naar binnen en die denken van nou wat is dat voor rare vormeloze uh, genoom. Dat is gewoon ja, op de Heus, mensen. Niet schrikken. Meestal is hij op uh, veilige afstand. Ergens in, uh, ergens in, uh, in de ut Utrechtse Heuvelrug. Uh, maar ik begrijp dat hij. Uh, nou, ik hoor net dat ik ze een item moet doen. Dus, Jaap, kom maar even bij, stuur bij je microfoon. Ja, die andere. Nee, die! Goed. Um, ja, ik zit. Nee, ik, ik, ik heb het nog niet openstaan, Jaap. Dus dan kan je wel beginnen te, te horen. Dat heb ik allemaal gezien. Uh, uh, nou. Nou, oh, er komen nog meer mensen. Ja, die, die beginnen gelijk al met de neus dicht te knijpen hier. God, zeg maar. Jaap, ik uh, gooi hem zo open. Nou, goed. Uh, mensen, even, sorry. Sorry alvast voor de overlast. Uh, ondertussen blijven de kinderen natuurlijk weg. Dan blijven ik weer met die idee zitten. Van uh... ja, bedankt hè, Jaap. Ja, goed zo. Uh, ik moet helemaal bijkomen. Ik dacht, het was al laat. En nu in één keer uh, gebeurt dit ook allemaal, maar goed. Uh... Nou nee, uh, ja, kunst uh, kunnen we ook wel uitgooien. Hè? Jaap de Heus heeft een hele fijne neus, is muzikaal en weet neus. Wat nu een flop is en wat fabuleus, daarom nu de Jaap de ja. Heus. Ben, uh, ben, ben, ben ik al te horen? Ja? Oké, okay, ik heb hier... Uh, I saw Simone de Beauvoir drive in a car. Ja, um, ben, ik, uh, ben ik te horen? Ja. I mean, I know she's dead everything ik ben niet in, uh, de, in uh, de veilige omstandigheden dat ik hier ben. Van het... Huis. En, um, ja. Um, ja, ik was uh, toevallig uh, in de buurt. It's fast, you know, when you think about en it, deze mevrouw zit er eigenlijk de hele tijd doorheen te praten. En, uh, maar het nummer uh, dat u hoort is uh, Simone. En uh, dat is toevallig ook het Kassameisje, waar ik uh, bijzonder, verheugd mee ben, uh, natuurlijk. Uh, met haar voetelige so handjes cool. en, uh, blue ...coquette uh, sweater. Mm. Ja. And um, I the nee, same. ik was toevallig in de buurt. Ik zeg, uh, lakes, Simone... Uh, ja. Ik was toek, uh, toevallig Your in face. de buurt... Ik was toevallig... Inderdaad. Um. Inderdaad, uh, dit is een uh, ander nummer. Uh, ik was toevallig in de buurt... ...bij, uh, mijn, uh, bij mijn nichtje... Uh, ...in uh, Hoogwaald. Uh, die woont hier in de buurt... En, uh, en ik uh, moest weg, want uh, uh, Charlotte uh, moest uh, Sint Maarten uh, lopen. En ik uh, mocht niet mee. Vandaar uh, dat ik weg moest. En uh, Ja, dus ik was eigenlijk uh, uh, uh, uh, onthand. En uh, natuurlijk uh, de Belbussen uh, die zouden komen na twee uur. En uh, dat gebeurt. Uh, uiteraard. Uh, we toch wel, uh, uh, uh, dacht ik, uh, nou ja, ik, uh, uh, uh, nu ik in de buurt ben, dan kan ik natuurlijk gewoon uh, platen draaien uh, uh, op de radio. En, uh, ja, wat loopt u uh, te gebaren? Ik, ja, maar ik mag toch wel een plaat aan elkaar uh, monteren. Goed, um, dus, uh, ja, Simone uh, is natuurlijk. Uh, het, uh, ja, een uh, meisje dat in de supermarkt uh, werkt met uh, grote, grote handen. En, uh, onlangs uh, was ik uh, daar met mijn koffiekop uh, om een gratis koffie te drinken uh, bij uh, De Boni, uh, supermarkt waar uh, zij werkt. En uh, ja, ik ben hier al dus heen uh, komen fietsen vanuit de uh, Hoogwoud met uh, kinderfiets. Want, uh, ja, ik, uh, ik kon helaas niet op de groet, dat uh, was te groot. Uh, dus, uh, maar uh, mag ik uh, bellen? Ik, ik moet een uh, belbus hebben naar uh, een belbus. Afijn. Uh, ja? Wat? Dit? Uh, ja, maar, um, dit is uh, chocolade. met uh, Simone. Uh, een tophit uh, in uh, bepaalde contraien in uh, deze wereld met uh, ja <coughs> met afwijzing uh, een orgel aan andere zaken gaan we verder met uh, een uh, nummer over Simone en uh, dat wordt uitgevoerd door uh, niemand minder um, dan uh, Robinho uh, Jacobina um, uh, en hij is uh, Nelson Jacobina, uh, zijn broer. En partner van uh, Jorge Modner. En uh, componeert uh, Mar Marikatoe uh, Al Atomico. En, uh, en is uh, deel van een de, uh, generatie uit de jaren 90 En uh, underground, uh, ondergrondse uh, muziek uh, in Rio uh, de Janeiro. Dat ligt in uh, Brazilië. En uh, de bands uh, hebben deelgenomen aan de Mulcheres Cadizem uh, Pim. Uh, Pedro Son Nervoso en uh, Alcabu de Tukia Kassin. Met muzikanten die later influential uh, posities in de nationale rock uh, van Century uh, 21. XX1 staat hier uh, met informatie van uh, Roots Disclose. Rubio uh, zit onder meer ook in, de, in het, orkest, uh, imperiale, het imperiale orkest. Uh, en dat is natuurlijk een eer voor uh, zo iemand uit de ondergrond. En in uh, zijn uh, solo carrière en uh, Abaku, uh, La Takida Cassin en een respected producer that later uh, musicians of Influential, oh, die had ik al gelezen. Uh, orkest Imperial. Uh, Rubinho uh, Jacoba uh, is uh, Irmao De Nesso, oh, dat is dezelfde tekst, maar dan in het uh, uh, Portugees. <coughs> Het is uh, uitgekomen in uh, 2005. In, uh, op Nikita muziek. En, ehm. Uh, ja. dan noem natuurlijk over uh, Simone. Uh, Simone, Simonie, uh, zegt hij, maar dat is natuurlijk uh, Simone. Wat? Afijn. Kan ik je uh, bellen? Ehm. Um. Afijn. Um. Ja? Nou, ik mag uh, luisteren. Er uh, staat op de CD 'Robinho' in uh, Forza Bruta. En uh, dat betekent zoveel als uh, Robijntje. En uh, nu hop eruit. MUZIEK Ik kan misschien naar de wc. moet poppen. Oké, dankjewel. Dit was weer. Volgende week weer gewoon van cassetteband. En er komen hier ook nog kinderen lopen trouwens. Wat? Hé, nou zo kan hij wel weer. Hé? Altijd wel weer dat gauw hoor. We kunnen niet gewoon even. En iemand die man even weghalen. Uh. Wat zet nou weer Wat heb je nou weer aangezet uh. van uh. ja Simonie denk ik dan Simonie nou wist u trouwens dat uh, uh, dat, uh, dat, uh, dat, ja, uh, dat die gast uh, stinkt wist u dat wist u dat had ik dat al verteld ja hij heeft eigenlijk een soort uh, kattenbakbek en uh, kattenbakbek dat is natuurlijk een bek uh, die als je open doet uh, dan stinkt het en er vallen allemaal korrels uit dat is precies zo het geval bij, uh, bij Jaap de Heus. Uh, dus ik, uh, ik hoop dat die voortuig gewoon weer uh, bij zijn body uh, blijft. En uh, toevallig heeft uh, iemand uh, daar een liedje over geschreven. Uh, en die iemand is natuurlijk een, uh, een, een held. Een held voor sommige mensen en voor andere mensen. Uh, geen held. Uh, want ja, niemand kent hem. Tenzij u de Radio 501 luistert. En dat wil nog wel eens het geval wezen. In dit geval uh, gaat het over een, een lied over de kattenbakbek. En uh, dat is dit nummer: Kat hier op Radio 501. Ja? Kat de Ja, Gat de bak weg. Nummer over Jaap de Heus. Ja, en dat is natuurlijk dankzij uh, de bijdrage van uh, Jaap de Heus. Uh, yes. Geen uh, kinderen aan de deur. Dat krijgt natuurlijk met zo'n vormloze gnoom die binnenkomt wandelen. nooit van die cd af. Fire, yeah, yeah. Misschien moet hij even een clown op de stoep zetten. Misschien dat hij helpt. Yeah. Over uh, kattenbakken gesproken. Mm. Ik heb nog een liedje over kattenbakken uit, uh, uit Duitsland. Het doet aan anderetje denken Maar het pam pam pam pam pam pam pam pam pam Geweldig. Elio Page met Kattenbakback. Uh, Hartstikke goed. En we hebben internet, dus ook uh, Spotify. En op dat, uh, op dat Spotify staat dit nummer Kassenklo. Maar het is een andere versie dan die ik gewend ben. Dus... Handstampf is nur een langweiliger Helge schneider-abklatsch Denn meer vermischt eigenlijk heute nog Musik und Quatsch. Text und Sicherheit, es fehlt noch aan allen. Kan het beter op Warum soll ik met zo'n Scheiße meine Zeit verschwenden? Handstampf, fick dich. Fik dich. Fik no, no. dich. No, no. dich, Handstampf, fik dich. Hamster Fictich. Dit gaat toch allemaal niet over uh, kattenbakken? Wat is dit nou weer? Victig. Dat was er hele smerige tekst voor als de kinderen aan de deur komen. Even kijken hoor. Nou. Moet ik helemaal allemaal op internet kijken? Hè hè. Alleen maar weer teleurstellend he, wat je op internet vindt tegenwoordig. Wist je dat? Even kijken. Dit lijkt me nou wel een aardig nummer. Over kattenbakken natuurlijk. Klapsmühle, wie der von Geschlechtsteilen singt, ja, das macht die Katze halt dich von vor. dem fern. Katzenklo, Katzenklo, macht die Katze okay. froh. Willst du eine saubere Katze haben, musst du im Geschäft nach Katzenklo fragen. Katzenklo, Katzenklo, ja das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Und alle jetzt singen, Katzenklo, Katzenklo, Peter auch. Ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Peter, ich höre dich nicht. Ja, du schon besser. Hey. Geest du ins Geschäft hinein, kaufst was Schönes für die Katze ein. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Oh, Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Und Peter, jetzt alleine. Katzenklo, Katzenklo, hey! Ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die Katze froh. Mach die Katze macht die Katze, Katze froh. Een Katze wil immer zu fressen. Een Katze wil immer zu fressen. Ik gebe ihr was, ik gebe was zu fressen. Sie bezahlt niets dafür. Dat is toch vrolijke, misschien krijg toch kinderen met binnen. Gut. Die Katze frisst mir die Haare vom Kopf. Een Katze frisst den ganzen Tag. Damit het ihr goed geht, wil ze fressen, ik stelle ihr was heen. Sie ist dat op. Katzenklo, alle jets, Katzenklo, hey, anders ja, macht die Katze poe. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze Thank you. inderdaad. Hoogtijd voor nog meer kwaliteit. Bob jij of Pop Pop jij of Pop? pop, jij of, oh die pop... Ja. die beat is zo dik. Ramsplaat, dit is zo lekker. Ramsplaat, Ramsplaat die voor een habbekras in het schap staat. Schap staat. Ramsplaat, dit is zo lekker. Ramsplaat, Ramsplaat die voor een euro wat naar huis gaat. Huis gaat. Ja, en uh, ook vandaag weer uh, zo'n uh, Ramsplaat om uh, van te smullen. Mau -mau. Mau Mau, made in Italy. Dus het kan, uh, ja, met u toevallig nog die spaghetti aan het eten van uh, Peter Rens, dan boft u maar weer. Want uh, speciale Italiaanse muziek. En het nummer dat we gaan draaien is natuurlijk nummer 7. Mostafai. Pardon? Mostafai, dat zijn meer als een soort kebabzaak. Ja, we we hebben van van ja. de serie mogen, in Italy de serie in Nou. Nou, wist u dat dit nummer gemaakt is in 1992, het magische jaar natuurlijk hè, voor mensen. Morino, Barrofero, Morino, nou, ja, wat kan ik hier nou nog van zeggen? Nou ja, terug naar eh, Moetsevaar zou ik maar zeggen. Sure. So Het is een restaurant, want je gaat nooit in het restaurant. En toch komt het uit Italië, mensen. you know wat anders, anders gaan we gewoon reclame luisteren. Hartstikke leuk. Dat is helemaal in tegenwoordig, reclame. Je ziet het heel veel op tv. En hier ook. Op de radio ziet u het niet alleen, maar u hoort het vooral. Gebruikt u bloedverdunners? En ondergaat u binnenkort een ingreep? Vertel het uw behandelaar. En vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Hoopraat, ambassadeur Trombose Stichting Nederland.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 Of je mobieltje, ieder geval 501, echte muziek, echte radio, radio, radio, radio, piano. Blaas instrumenten en drums komen allemaal voorbij hier in de halfvolle laag. Dacht je even rustig ontvangen te genereren. Je schrik je toch dood, wat een halve zoon veel herrie, zo luidt het de vizier Op jouw radio, zo op je trof, oh, oh, om om ons lief. Dag je even rustig, ontspannen te dineren. Nou, dat is dus niet maar vandaag is ontbeer in de halfvolle, halfvolle, halfvolle laag. Nee, hey, voorstijgt die gooie, kent vrieze cadeauje. Ja, koe in toeren. Hij zit te klooien, wat te met water te gooien. Nou, ja, vandaag niet hoor. Dit is waar je het mee moet gaan doen. De volle laag, half volle laag, half volle laag, mevrouw Wee. De volle laag om Radio 501 Studio Sport is hier op tv, op tv Oh, hollandje Ja, het niet, nee, waar blijf mijn koortjes? Maar dan zullen wij weer een koort uh, Uurtje 2 Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Opgetrokken Kinderen trekken van deur tot deur. Met lampion en snoepgezeur. Met ferme pad treden ze door de straten van de stad. Met een lampionnen lichtjes fel van kleur. Maar dan zien ze de deur van Radio 501. Maar niemand, nee niemand, wil met Peter-Jan Rens heen. Dus zit ik hier, achter de desk. Uitermate, arilex. Ja, daar zijn de kinderen dan. Jawel... Ze komen zingen voor deze man. Hoera, hoera. Nou we hebben iemand in de studio. Hallo. Ja, ze... ze echt drietal kinderen. Viertal. viertal. Zelfs oh. dat tellen, dat wordt een beetje lastig, Lucien. Euh, zo oh. laatavond. avond. Maar goed, we gaan even kijken wat ze gaan doen. Ja, ik, wist u dat... Uh, u kunt de uh, prijs winnen. U kunt de prijs winnen. Die heeft de lampje om, Die kan schijnen. Nog mooier dan de zon. En van je doep. Doe, doe, En van je doep. Doep. Do -e Lucien, wat vind jij ervan? Zijn dat één of twee snoepjes uh, voor die kinderen? Eén uh, of twee snoepjes. En um, even de naam ook uh, noteren. De namen, zullen we die ook eventjes? Uh, wat is jouw naam? Hanna. Hanna. Romer. Romer is Luna. Troy. Heb je ze opgeschreven, Lucien? Uh, even kijken hoor. Nog Trooi. Ja. En wacht. Romer. Ja? Ja. En Luna. Luna, oh mooi. Troy. Troy, ja. En dan de eerste nog, had je die ook? Ja, hoor, die had ik. Oké, okay, top. Nou, dan uh, gaat oh, het nu het grote soepjes uitdelen beginnen. Nou, fantastisch zitten. Mensen, even applaus, hè. natuurlijk uh, thuis. Uh, ja, inderdaad. En in de studio ook. En heel veel applaus. succes nog, hè? Uwe! doei. Nou, ze dus kunnen allemaal die prijs winnen, hè? De CD van uh, Petjang Rens. Petjang Rens, wie wil er willen niet? Uh, Amber, Troy en uh, Luna. Nou, ik vond het weer uh, fantastisch. mensen. Nou, ik vond het eigenlijk nergens op lijken. Volgende artiest graag. Volgende artiest. Even kijken. Uh, ja, ik ben heel veel van apropos, want het komt ook al die live muziek. Wist je dat Laura Stavinoa in de, de, in, de, in, de, in de file staat? Laura Stavinoa staat in de file. En uh, natuurlijk is daar ook een, een, een lied over geschreven. En dat lied gaat als volgt. Laura Stavinoa. Laura now i'm in the field To stop our met our own Samen in haar auto, en daar verschijnt voor de deur een kinderkoor, of is het dan toch Laura? Laura, Laura, wie is dat? Kijk eens. Oh, ik, nou heb ik het niet gehoord. Ik zat er te zingen. Hoe heet ze? Hoe heet ze? Oké, okay, ik ga weer verder met mijn liedje, hoor. Sorry, ik heb haar bruit onderbroken in mijn liedje. Ho, Laura, ik wist... Oh, ze zijn er weer. Wat gaat soepeltjes hier, hoor? Ben ik nog op tijd? Ja, heb... He. Even oh. Oh. oh, daar komt ze dan binnen. Hey, wat brutal, dat de Ik denk de hele de kinderkoren voor de deur. Daar komt iemand met uh, een grote piano er uh, doorheen. Hallo. Oh, Laura. Ik was net een lied aan zingen over uh, iemand in de file. Laura. Oh, in de file. Hartstikke goed. En we hebben natuurlijk een lied over deze hele situatie. On Her Doorstep is natuurlijk een lied van niemand minder dan de Bonzo, uh, Bonzo Doekpent. En dan gaan allemaal mensen weer weg en dan gaan mensen in de studio komen. En zo kom je toch tot op het moment dat je een liedje speelt over iemand die op je deur uh, dingen straat. Oh, ja, mag dat? Mag ik even muziek? Ha. When the heart is young and free and his head is big and fat. then a young man's fancy turns to love, we know. There's a pair I've often seen and of love they stand and chant and the other night he just let himself go. He kissed her. Who did? He did. Wow. On head or step last night. He hugged her. Who did? He did. Wow. On head or step last night said you are my darling, and he squeezed her fingers on the garden gate, and he kissed her. He did? He did. Wow. On her step last night. Ja mensen, ben je eigenlijk in je chanson bezig, komen er allemaal mensen binnen. Waaronder de artiest van vanavond, Hora, Savinoa. Kijk natuurlijk van de EP Sweet Life. Her neck is like a swan, but the black swans understand. And her hair is good as gold, and twice as scarce. And her voice is sweet and oh, low oh, like that. Oh, yeah, ja, daar zijn ze. Oh, deze is helemaal alleen. We krijgen een solo optreden nu. Oh, uh, ik zit er even wat galm onder. Ja, een klein beetje. Oh, ja, dat is mooi. november is de dag dat mijn lichtje dat mijn lichtje. 11 november is de dag. Dat mijn lichtje branden mag. Nou, hartstikke een... ja, mooi. Goed, goed, ja, deze ja. was uh, het uitstekend talent. Ja, he? twee, twee ja, snoepjes ik. je zeggen. van mij twee snoepjes uh, pakken. Ja, en uh, wat is zijn naam? Want, uh, en wat je... is je naam? Want, uh, Want, uh, Jari, uh, Jari Bezen. Ah, kijk. Ja. Heb je die al genoteerd? Jari met een Y. <laughs> Joe, en fijne avond hè? Doei Hij gaat natuurlijk mee voor oh de prijs. Ja, heel goed. Wie vanavond het mooiste zingt, die krijgt de prijs. Dus. Zo, die deur die zit ook weer dicht. Dat is goed. Uh, uh, Christen, wat vind je van eigen tot nu toe van de score? Wie, uh, wie staat er aan het kop volgens jou? Ja, ik weet het niet. Deze was wel erg goed op zich. Ook omdat hij het solo aan durfde Ja, dat is natuurlijk een solo. Dat is wel extra. Dus dan neemt... krijg je wel extra punten, vind ik. Ja, even kijken, ja. Ja. Okay. Oh, Nee, Deze mevrouw die komt geen liedje zingen hoor. Ja. Of wel? Nou, mag het? Ja, ja van ja, mij wel. wel. Dan doe je dat straks achter de piano. Ja, oh, ze doen met met piano. Dat is natuurlijk wel weer extra punten, en dat met sint en -Maarten, mensen, gewoon mensen, kinderen en uh, vrouwen komen dingen op een piano spelen met sint maarten uh, Welkom, en uh, dat is trouwens Laura Savinoa, dus misschien zijn we al vandaag de cd voor de beste bijdrage tijdens sint maarten Fantastisch, nou ja, zijn wij van die cd af. Even kijken, uh, ondertussen draaien we even een liedje, ik weet echt niet wat het is. Stond ook niet op het hoesje, dus uh, we laten ons verrassen. En u wordt dan ook uitmaats verrassen. Nou, het is best wel een aardig ritje dit. Te worden. Het, was, het was nog wel zo'n aardig plaatje. 11 november is de dag dat mijn lichtje, dat mijn lichtje. 11 november oh. nou. is de heel dag. Aardig. Dat mijn lichtje branden man. Nou, niet echt heel origineel, maar goed, wat uh, ja, zegt u het maar? Ja, nou ja, ik, ik vind dit ook wel heel erg goed. Ik denk, ja. ja, pak allemaal maar twee snoepjes. Ah, we ja, verpest hem maar weer. Hoe heten ze eigenlijk? Hoe heten jullie eigenlijk? Uh... Ik ik heet Thijs. Ik heet Giel. Giel. Joena. Zoe. Zoe. Heb je die ook genoteerd? Allemaal genoteerd. Jullie gaan allemaal mee. Jullie kunnen nog een cd winnen van meneer Cactus. Een hele fijne avond ook, hè? Ja. Oké, okay. en nu kunt u thuis. Ja, ja. ja het, is het, begin... het blijft wel gewoon voor koor zingen die kleintjes. Ja, heel goed. Ja, dat deed ik natuurlijk vroeger ook altijd. Daarom ben ik ook zo groot geworden. Van alle... Ja, kent u wel van vroeger. Pindakaas? van café ook zeg maar die enige echte. we nog even verder met het plaatje hoor, want met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met nou met met met met met met met met met met met met met Gaan we straks nog even Peetje aan Rens draaien, omdat het doet mensen moeten even weten wat ze kunnen winnen. Dat vestigt, vestigt ook een beetje het belang van de kinderen. En zo komt natuurlijk een onbekend nummer tot een einde. En toch niet helemaal onbekend, want u kent de klanken. Alleen de naam, ja, de naam, de naam. Maar ja, wat zegt de naam? Natuurlijk. Een naam zegt met name hoe die heet en uh, niet zozeer met name. Oh, nou dat was de CD of eigenlijk het singeltje die nog doorliep op, de, op, op dat ding. Het ding dat natuurlijk in het midden zit en daarmee ook een etiket genoemd wordt. Maar in het geval van een plaatje heet het dan weer anders. En uh, in dat geval uh, kunnen we even een nummer draaien. Uh, na, na, na, na. Ja, misschien uh, is het wel leuk om... Uh, uh, hey, Ipoe, dat staat ook hier op die Maar die hebben we al eerder gedraaid, alleen dan van iemand anders. Uh, dat is namelijk een kinderietje, wist u dat? Uit Polen. En uh, dit is dan niet ook uit Polen, maar dan wel in het Engels... Uh, uh, Gabriel Kulka. Ja, maar ze heet eigenlijk Gabriela. Oh, mag ik even, mag gewoon even, misschien klanken of zo, iets van geluid. Ja, dank u. There's a fat old man in a black car with a blood red heart in the shape of a cigar. I enter in the East, I leave in the West, with his hands on my shoulders. He says they're given. Take and take again, them mistaken one for the other. They can't get anywhere that way. Whereas our love is a like kind love that scars, so they can do better if they try. Won't you calm down, child? I consulted God about our feelings. He said he would grant three wishes if we let him go. They couldn't play us anymore. They Shouldn't write the score if they would like obedience. Chop, us and Lloyd, middle fingers. They couldn't script this anymore. They couldn't, but out this whole humongous, paranoid, scarred, delicious, lovely thing called love. This thing called love. All the Hollywood execs lead you to the stairs They shoot through your knees and expect you to climb first And all the breadcrumbs you've followed have fallen through the cracks Between Cars, Girl Jails and Walk-On Jacks They know they gotta pay their dues to go But oh, there's snow with no concept of a kitchen door and only So they can do better if they try Won't you hold on, child? I consulted God about our contract There's an option to prolong it till the judgment day Later, I just cannot say Well, they couldn't play us anymore They couldn't, shouldn't write the score if they would Middle fingers off. They couldn't script the scene. No, they couldn't budget how this whole humongous paranoia. It's got delicious, lovely thing called love. This thing called weer kinderen voor de deur. Ik versta er helemaal niks van. Nou, mooi. Ja. En ik heb... Hoe heet ze eigenlijk, Dion? Dion? Wat is dit nou voor assistent? Dion, hoe heette ze? Ah, ik het Succes nog, hè? Hoe heet ze? Dan wordt we niet naar me geluisterd ook, hè? Dion, hoe heet ze nou? Dion. Wat zeg je? Jouw, ja, o oh, ze heette. Ja, ben ik veel. Ja, dat vraag ik toch. Zo kunnen toch kans maken op die cd van je Peter Jan Rens gaan doen. Oh, ik denk ja. jullie gaan gewoon verder met de muziek. Ja, oké. Okay. Nou nee, goed. Ik, ik, ik draai wel even een ander nummer van Gamel Kulka. Want ik hoorde net dat Laura het leuk vond. En aangezien we dit nummer niet te normaal konden, konden draaien, gaan we maar gewoon nog een uh, keer. Wat ik altijd wel een leuk nummer vind, is natuurlijk het nummer. Death won't save the day. Want zo is het maar net. Death gaat natuurlijk de dag niet redden. Ja? Goed zo. Imagine the should be your the thing never sold out. Dying alone, unknown. in not that kind of girl. We you know. When the gold dust settles and the world we catch the sight of your nose. Just squashed in the middle. of a you'll know there's nothing right. Nothing left. But a couple of obituaries will be right so. save the day anymore. I oh, know your death won't save the day anymore. Like a god all the old you, you fall so hard, you fall so fast. You read your lies, you lost that sweet psychotic, hellish, idiotic feel to it. Lost in that confectionary every. the record looking for salvation while I keep spiling up on copycat crap you're still my kind of girl the oysters bears their pearls when you're piratated bags you're a one big show in a romance no land and you get it all in your every band you'll notice nothing's right nothing left but a couple of the tumerys movie rights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 Ja, Death One Save the day. En zonder echo is het ook Death One Save the day. Hier op Radio 501 Gaan we verder met niks minder dan 07. Gewoon omdat het uh, kan. Uh, I Can't Have You, denk ik dan. Uh, dat lijkt me wel een leuk nummer om te draaien. Gewoon op deze dag. Voor alle kinderen die niet hebben gezongen, die kunnen dat snoepje natuurlijk niet hebben. I Can't Have You, My Little Sweetie. Yeah. Have you ever wondered if it's smart when your heart is ignored and the sword So oh, I waited for you, oh, how I'm doing you. You never saw my face. I traced your path each I can't have you, ja dan uh, moet je het maar doen met, uh, met iemand anders, natuurlijk hier op Radio 501 uh, en straks hebben we natuurlijk iets vanaf het uh, Vader Jacob Stage en ik heb hier een liedje of in ieder geval een jingle heet dat, toch? Live vanaf het Vader Jacob Stage Ja inderdaad, live vanaf het Vader Jacob Stage is daar uh, Laura Stavinoa, uh, die is inmiddels uh, aangeland in de studio en zit daar achter haar, uh, haar uh, klavier, welkom Dankjewel nu We gaan het aan het uitblazen van de, van, de, van de haast. Het was natuurlijk een, uh, het, het was een, een helstocht uh, met de auto, nota Ja. <laughs> ik denk, naar nou, horen, dat is, dat is uh, 15 minuten. Weet je wel, na Pummerend, geen flitsers meer. Dat doen we, dat doen we in 20 minuten. Maar, ja, precies. Uh, ja, vandaag niet. <laughs> nee, het was uh, werk aan de weg. Ja. En nu is het uh, werk op het podium. Want jij gaat nummers verder spelen van je nieuwe EP, neem ik aan, uh, Street Life. Sweet Life, mijn eerste EP. Je eerste EP, ja. maar is ook nog best wel nieuw. Ander ja, half ook maand. nog nieuw. Ja. Anderhalve maand, ja. en mogen we gerust spreken van een redelijk nieuwe EP. Vanwaar de titel eigenlijk, is Sweet Life. Is dat uh, leven zo mooi? Ja, nou... Uh, het, is de, het is de titel van het tweede nummer. Uh, nummer wat um, meest, uh, voor mij het meest uh, bij mij past. Wat de kant opgeeft waar ik naartoe wil. En het, um, het gaat over uh, um, uh, het leven gezien vanuit het perspectief van een kat. En dat nou, is volgens nou, mij het, het beste leven wat je kunt hebben. Ik heb uh, inderdaad uh, wel eens mensen horen dingen zeggen van... had ik dat leven maar van en dan een willekeurig dier. En dan komt toch de katten uh, uh, toch een van de hoogste... en niemand wil een hondenleven bijvoorbeeld. Nee, katten krijgen... Uh, Elke dag een A, je kunt lekker in de vensterbank liggen. Lekker in het zonnetje. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, heerlijk Je dat. De dag om eten. Ja, hartstikke ja. mooi. Uh, maar daar begin je niet mee, heb ik net nee. begrepen. Welke, welk nummer uh, ga jij spelen, en? Rise and Fall. Rise and Fall? Ja. Nou, zeg uh, Rise uh, en daarna komt wel weer. <laughs> Are you ready? I'm ready. Nou, give it a letter rip, zullen we maar zeggen. dancing on a staircase she's about to call out to fame and fortune to save her soul faking her sobriety that will touch us all everything she needs to progress from rise to fall She's got it, she's got it going on. Heavenly appreciate it for what she's done. She's got it, she's got it, oh, going on. But what's left after the show? Will we still know her in 20 years and more? What if we get bored with the life? Time will tell if she will survive. But who she's She's got it, she's got it going on. With a pretty face and body, she's as hot as Katie Holmes. She's got it, she's got it, oh, going on. She got it going on like Bonita Applebaum, but was left after the show. Will we still know her in 20 years and more? What if we get bored with her life? Time will tell if she will survive. But who she's got? vanuit de studio, maar ook applaus van hier. En ook van thuis. En van de mensen in, uh, op Mars. Nick ook wel. Uh, wat is het volgende nummer dat je gaat spelen? Volgende nummer? Ik had in gedachten um, Who wants to be with us? Dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, wie wil er yeah. niet uh, met ons uh, meegenieten? Ja, dit, dit, zo kun je het ook zien. Wie wil er nu niet bij ons zijn in de studio bij Radio 501? Het lied gaat over uh, hele andere dingen. Van wie, um, wie wil er nou wel met, met on, ons mens op aarde zijn? Welke andere... Uh, levende wezens vinden dat nou echt leuk behalve katten waar ik net over had Ja, precies. denk ik dat het voor heel veel dieren uh, dat het helemaal niet fijn is dat wij hier zijn, nee. daar gaat dit lied over nou, uh, voor al die dieren, het is bijna dierendag uh, geweest <laughs> oh, het is net dierendag geweest, hoor ik net yeah. oké, okay, who wants to be with us uh, live hier op het vaderjaak it's getting dark On the streets become alive life with human sounds people walk and drive is mainly us playing in this scenery all the other creatures are just extras on the contrary One? Can you name one? Can you name one who wants to be with us? Can you name one? Can can you name one? Can you think about one? Can you name one? Can you name one, you name one who wants to be with us? Was the main part given? Oh, did we take it? Who did the casting? I want Stavinoa hier op Vader Jacobs stage, onwijs. Ja, uh, willen we nog een liedje? Er wordt uh, driftig jaar geknikt. Dus ze durven bijna niks meer te zeggen hier. Uh, zo stil is het hier. Oh, wat leuk, doe ik er nog één. Ja, leuk. Ja. Uh, sweet Life dan, want dat is de richting waar je uit wil gaan, of, uh, doe nou, je Het probleem is, nou, probleem. Het ja. is een heel breed gearrangeerd nummer en ik vind dat het beter overkomt uh, als, als een studio-opname. Het is ook echt een studio-nummer. Ja. En deze twee die zijn ook echt goed voor piano en zang solo. Ja, dus, precies. Ja, ik ga er nog zo eentje spelen. Oh, leuk. Ja. Is dat uh, ook van je EP? Ja, laat ik dat maar doen, toch? Ja, dat kun je doen. Je kunt ook een, een nieuw nummer doen. Of, uh... Ja, dat, dat, ik ben al lang weer bezig met nieuw materiaal. Maar ik dacht, uh, laat ik ook de oude liedjes niet vergeten. Die zijn ook nog leuk. Ja, yeah, don't forget your old material. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> um, where do I go? Hartstikke goed. change is here. There's so much more, but there's also fear. Very reluctantly, it made sense that nothing is going to be say Dankjewel. Je ja, bedankt. Ja, nou ja. Voor de uitnodiging. Ja, nou ja. En nou ja, bedankt voor de muziek, zeg ik altijd maar. Dat is nog belangrijker dan, uh, dan op de radio. Nee, wat was het ook alweer? Iets met radio, muziek en natuurlijk uh, <laughs> dingen die bij elkaar passen. Uh, kom hier straks even aan de andere kant staan. Dan babbelen we nog Zelf. even door. Ja. Uh, gaan wij even een liedje draaien over een bloemetje. Of eigenlijk over meerdere bloemen. Of ja, hoe heet eigenlijk? het eigenlijk? Of het is gewoon een les over uh, Fleur. Uh, ja, maar het is, eigenlijk, het is gewoon een liedje, laten we daar nou maar gewoon naar gaan luisteren en de muziek voor zich laten spreken. Het was natuurlijk 4Hero, uh, het was de remake, want het was natuurlijk eigenlijk van uh, Minnie Ripperton. Ze hebben gewoon geript van mevrouw Ripperton. Uh, en uh, ja. wie het niet geript heeft is Kate Bush, want die zong gewoon haar eigen liedjes. En dit nummer zong ze met een saxofoon. Maar dan uh, moet je natuurlijk wel even doen. Nou, geen idee. Nou ja, we, we halen de techniek er wel weer bij. Weet je wat, ik draai ons even een jingle uh, speciaal over dit moment. Natuurlijk, omdat het kan. Uh, hier een jingle, als ik hem kan vinden. Ja hoor. <middels> mij gaat de plaatsspeler nu gerepareerd worden. En uh, ik had wel een lekker knoppen zitten draaien. in uh, goed. Uh. Maar het is in ieder geval een liedje van Kate Bush natuurlijk. Een seks gewoon Kijk hoor, hoort je dat? Nou, dat doe ik gewoon zo. En er komt er een koptelefoon aan en alle technieken worden weer bij elkaar geraamd. Dan staat hier uh, tegenover, zit tegenover mij Laura Stavinoa. Dat is toch een beetje raar met jouw naam dat je dan zit. Stavinoa, maar goed. Uh. Ja. Welkom en, bij, aan de overkant. En er komt een koptelefoon aan en dan word je voorzien van de gemakken die de mensen dienen. En oh, er zit al iets in. En zo komt het uh, dat je hier in de studio zit. Het is alweer twee voor acht. Het uh, programma is bijna afgelopen, maar oh, jij zit hier. Uh, ja, wat, wat, wat, we hebben je net met drie nummers kunnen horen van je nieuwe EP, Sweet Life, te verkrijgen via... Via uh, iTunes, Spotify, maar ik heb ook analoge... Nee, CD's CD is nooit analoog. Maar um, ik heb echte CD's in een, in een heel mooi hoesje en die kun je bestellen op Bandcamp. En ook digitaal kun je het op Ook bandcamp. nog digitaal Bandcamp, ja. ja, want dan krijgt de, de artiest iedere cent... Dat is dus ja. niet meer zo, hè? Is dat niet meer nee, zo? Nee, 15 was En volgens mij was dat vroeger niet zo. Maar Bandcamp is nog steeds heel leuk. Ja hoor, <laughs> hartstikke leuk. Joepie, nog even driemaal Hoezé voor Bandcamp. Hoezé. Hoezé. Hoezé. Maar waar kom je... Want mensen kunnen je natuurlijk ook gewoon live aanschouwen. Ook dat. Ja. ja. Uh, ik zag op je agenda dat er nog niet voor in stond. Mensen kunnen je nog boeken? Uh, ja, nee, ik, ik heb heel veel gespeeld van het voorjaar van de zomer. En Precies. Ik ben op vakantie geweest. En toen vakantie? Heb ik, ja, ik ben ook op vakantie geweest Heerlijk. in oktober. Ja, naar Spanje. Spanje, kijk. Heb je toen nog een beetje gespeeld? Heb uh, um, je dan een uh, reisgitaartje mee? Of een ik heb geen, ik uh, heb geen gitaar. Ik ben echt gebonden aan de piano. En zo'n klavinet of zo, uh, hoe heet die dingen? Uh, nee, nee. ik gebruik graag 88 toetsen. Je ja, hebt groot gelijk. Ja, dus ja. Voor minder moet je ook niet gaan eigenlijk. Maar ja. nee. <coughs> nee, maar ik, uh, ik heb even niet zoveel geïnvesteerd in, in live optredens de komende tijd. Want ik ga veel nieuw materiaal schrijven. Oh, wat leuk. Daar heb ik heel veel ja, zin in. Ja, want je in. gaat een beetje de kant uit van het nummer dat we niet hebben gehoord. Nee, dat, nee, dat moet dan maar uh, van de cd gedraaid ja, worden. Ja, precies. Dat gaat uh, volgende week uh, gewoon keihard uh, gedraaid worden hier uh, in, uh, in de studio. En uh, tijdens dit programma waarschijnlijk ook. Want, uh, ja, ja, ga je gewoon een keer uitnodigen in de platenkast, dan kan je ja, gewoon al je eigen ja. muziek meenemen. Ja. Je hoorde net eigenlijk heel veel van je eigen muziek al, maar goed, dat <laughs> uh, het geeft niet. En, uh, en we moeten trouwens ook nog even bekendmaken, want uh, nu jij toch tegenover ons zit, mm -hmm. even kijken hoor, dan pakken we even een uh, gezellige pauk. En uh, wat gebeurt er dan? Dan klinkt er een tromgeroffel. Ja, mensen, mensen, want we hebben een winnaar. Van de Sintwater uh, Sing Contest. Ik wist nog niet dat dat, dat, dat ding zou heten. Maar uh, toch uh, is het zo: de winnaar van de Sintwater Sing Contest is geworden. ah oh nee, eerst de nummer 3 natuurlijk. De nummer 3 is Jari. Uh, nummer 2, Giel. Ja, ah, dat is niet van drief hem. En nummer 1 is geworden Laura Stavinoa uit Amsterdam. Ja! Yeah! Woe! Ja, ik Laura... heb hier gewoon iets gewonnen. Dat ja. gebeurt me niet vaak. Laura, ben echt je hebt Ik ben heel worden... blij mee. Wat heb ik gewonnen? Een geweldige CD. Een geweldige CD van uh, meneer Kaktus, Peter Rens, de grote oplichter. En uh, als je die in je CD stopt, dan uh, licht die op uh, en dan kan je hem eruit halen. En... Ah, dat had je nou niet hoeven doen. Meneer Kaktus, dat is toch jouw jeugdheld? Dat is mijn jeugd, ja. ja, ja ik ben er heel jeugd. blij mee. Ik had hem nog niet, deze CD. Nee, nou uh, dan gaan we er gauw even naar luisteren. Prik van de Kaktus. Uh, dan gaan we ermee uit. En dan dank je voor je komst. En dan gaan we straks verder met uh, Sunday or Monday. Of uh, Sunday on Monday. Het hangt vanaf hoe je het uitspreekt, die R. Ja, ja, mag ik? Prik van de kaktus. Rood maar in je haren, smak bij het eten als een...